3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jurgen van den Berg en Jeroen Stomfors. Goedemiddag allemaal. Hoe beleefde Mr. Polska gisteravond die wedstrijd? Polen tegen Rusland. En kunnen we nog iets verwachten van de Occupy-beweging? Nu is het nieuws: met, met door op negels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 Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf bestudeert het verzoek van de PVV om een Verenigde Vergadering te houden over het Europees Noodfonds. De Verenigde Vergadering is een gezamenlijke bijeenkomst van Eerste en Tweede Kamer en wordt geleid door de voorzitter van de Eerste Kamer. De PVV wil dat de goedkeuring van het Noodfonds wordt uitgesteld en dat de Verenigde Vergadering daarover een besluit neemt. Het verzoek is ondertekend door elf leden van de PVV uit Eerste en Tweede Kamer, onder wie partijleider Wilders en de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Machiel de Graaf.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 Voor het internationale strafhof in Den Haag is 30 jaar celstraf geëist tegen Thomas Lubanga. De eis is het vervolg op een uitspraak van de rechters van het strafhof. In maart bepaalden ze dat de Congolese krijgsheer Lubanga zich schuldig had gemaakt aan het ronselen en inzetten van kindsoldaten. En dan weer nog zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Vooral in het zuidoosten kan een bui voorkomen. 16 graden is het. Morgen zonnig en droog. Dan wordt het 16 graden in het Waddengebied en 21 graden in het zuiden. Namorgen dan wordt het weer wisselvallig met vooral vrijdag veel regen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam... tussen Rodolf Arendsveen en Hoofdorp, 5 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding. Daar is de rechterrijsschok nog dicht. De dagelijkse file op de A10, de ringwest richting Zaanstad... voor de Koentenol 3 kilometer. A27 Utrecht richting Breda. Bij Oosterhout-Zuid, 2 kilometer. De rechterrijsschok is daar dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Nieuwegein, 3 kilometer. Een busje heeft aan lading aarde verloren. Verkeer richting Almere.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 De Nederlandse opera presenteert het hoogtepunt van het seizoen. Wagner's Passival in een nieuwe regie van Pierre Audi. Bestel nu de laatste kaarten via dno.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hoe blij is Mr. Polska na de wedstrijd Polen-Rusland van gisteravond? En wat zijn de nieuwe plannen van de Occupy-beweging? Hier zijn Jurgen van den Berg en Jeroen Stomphorst. Maar is naar België. De minister van Justitie daar, Annemie Tuttelboom. die ligt onder vuur. Aanleiding is haar aanpak rond de gearresteerde leider van Sharia voor Belgium, Fouad Belkacem. -Bel uh, correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, wat doet zij niet goed? Ze heeft hem laten opsluiten, deze Belkassem. De, woord, de woordvoerder en leider van Sharia voor Belgium. Uh, dat klinkt raar, maar hij moest een straf uh, uitzitten van een jaar. Maar hij liep nog steeds vrij rond, want er is in België een cellentekort. Er was geen plaats in de gevangenis, waardoor hij zijn straf niet kon uitzitten. En dit is eigenlijk in België normaal, straffen onder de drie jaar. Daarvoor hoef je niet de gevangenis in, wegen dat, wegens dat cellentekort. Maar de minister van Justitie die zegt nu... Deze Belkacem van Sharia for Belgium is een gevaar voor de maatschappij. En het is erg belangrijk dat hij wel de cel ingaat. Dus heeft ze een speciale ministeriële bevoegdheid heeft ze ingeroepen. om te zorgen dat hij achter de, achter de tralies ja. gaat. Dan wordt haar dus verweten dat ze nu eigenlijk een soort politieke campagne voert. Ze is in de race, geloof ik, hè, voor de gemeenteraadsverkiezingen van Antwerpen. Van wie komt die kritiek dan vooral? Nou ja, van haar politieke tegenstanders natuurlijk. Omdat ze meedoet in, uh, in de gemeenteraadsverkiezingen. Ze staat op uh, kieslijsten. Ze wordt uh, verweten dat ze nu extra ferm wil overkomen. Uh, ook advocaten, zijn advocaten, maar ook andere advocaten zeggen... Ja, het lijkt wel een beetje op willekeur natuurlijk. Want het is beleid in België, dat straf onder de drie jaar... dat je die niet hoeft uit te zitten. Daarvoor zijn alternatieven, uh, enkelbanden bijvoorbeeld. Maar nu, nou ja besluit de minister om in dit specifieke geval... Uh, wel heel ferm te zijn en hem wel naar de gevangenis te laten gaan. Nou ja, uh, daar is veel kritiek op, al mag het officieel wel natuurlijk. En wat vindt uh, Jeff met de pet ervan? Uh, laten we zeggen, de gewone Belg op straat? Nou ja... Een chef heb ik nog niet gesproken hier, hier op straat. Maar uh, het wordt wel geschreven, ook in, in de kranten... en wat je ook de afgelopen dagen hier uh, op straat en ook op, in televisiedebatten hoorde... dat het ook wel een beetje een rare zaak is natuurlijk. Want deze Sharia voor Belgium-leider uh, die wordt hier toch wel gezien als, als gevaarlijk. Vorige week liep hij nog vrij rond... ondanks allerlei ophitsende taal en, en ophitsende internetfilmpjes. Toen liep hij vrij rond, toen riep iedereen verontwaardigd... dat dat een schande is in België, dat iemand zomaar vrij kan rondlopen... Terwijl hij is veroordeeld voor een gevangenisstraf. Nu wordt hij aangepakt door de minister. Gaat hij wel de, de, de bak in, de gevangenis in. En is het volgens sommigen weer niet goed. Ja, dat doet natuurlijk wel, ook bij Sjefke, wat wenkbrauwen fronsen. Ja. Goed zo, dankjewel. Joris van Poppel, correspondent in Brussel. samen met zijn Silver Bullet Band en uh, Stil de Zeme. Ik wil er nog even wijzen op een uh, leuk spelletje dat we spelen op de site. Tijd voor Tijd heet dat. Dan uh, moet je elke dag uh, iets anders beantwoorden. Een vraag waarin de juiste tijd centraal staat. Vandaag gaat het over uh, de derde keer, geloof ik, dat de Duitse keeper de bal pakt. Dan moet ja. je voorspellen in welke minuut dat is. Dat moet ik nog doen, geloof ik. Kan je de presentatoren adag, uh, ook mee? Ja, uh, doen ook mee. Dus je kan tegen de presentatoren strijden. Tijd voor Tijd horloge is de prijs. En alles is te vinden op uh, de site radio1.nl. In de stand van het land blikken we dagelijks terug op zaken... die de media het afgelopen jaar domineerden. Maar belangrijker nog hoe het er nu mee gaat. De bezetting door occupiers hield een aantal dagen, een aantal landen... een aantal weken wel bezig natuurlijk. In Nederland ging het dan heel snel over overlast... van dronken mensen in tentjes op het Beursplein in Amsterdam... En dan vraag je, je af wat ging er mis en wat kunnen we eigenlijk nog verwachten van al die occupiers Dennis Lutz en Dennis Manzel zijn de mannen achter Occupy en nu in de studio goedemiddag Goedemiddag, um, goedemiddag. ja hoe bestaan jullie nog eigenlijk nou ja, de mensen achter Occupy. Wij zijn ook maar één linge, net zoals iedereen bij Occupy was. Jij ja, zit er nou helemaal geen... Zit er zit wel iets van een organisatie achter, een mailbestand. Een... Nee, het is vooral op, uh, op Facebook en social media gericht. En daar vinden we elkaar. En dus de mensen die melden zich aan in de groep. Of uh, zo ze gedaan hebben. Ja. Of ze melden zich weer af. En, de... en, maar er is niet iemand die het voortouw neemt of zo. Die zegt, oké okay jongens, nu gaan we aan de bak. Of nu gaan we er eens dus even een vergadering over beleggen. Of... Nee, iedereen kan zeg maar een initiatief nemen of een idee uh, lanceren. En dan ontstaat er vaak een nieuw groepje, ook weer online. En dan dan komen die mensen eventueel samen. Maar, de, maar Dennis, jij hebt je vooral verzet ook tegen het beeld wat ontstond. Uh, en de beelden die we vaak zagen van dat plein. Waar, ja, echt met alle respect gesproken hoor. Maar toch ook een hoop rondliep. Ja, nee nou ja, goed, het is een publiek terrein natuurlijk. En daar heeft ook niemand controle op. Dus het was, uh, enerzijds was dat ook wel de kracht in eerste instantie. Maar op een gegeven moment is dat beeld ook wel een beetje gaan kantelen. Maar daar wilde jij ook niet bij horen volgens mij. Tenminste, zij nou ja, ja, bijhoor... tegenwoordig niet waar jij voor stond volgens mij. Nou ja, kijk, het, het, was, het was uiteindelijk een, een uiting van onvrede in eerste instantie. En daar heeft iedereen zich kunnen vinden. En, en waar, waar de media de hele tijd naar op zoek was, was ze naar, naar, naar concrete hapklare op, oplossingen als het ware, die we zouden moeten aandragen. Ja, jullie willen en alleen maar onvrede tonen. Dat was in eerste instantie Uiten. de bedoeling. En, en een heleboel mensen hebben, hebben zich daarin kunnen vinden. En iedereen ja, die heeft zijn eigen oplossing. En heel veel mensen die zijn zich dus ja, een soort van afgesplitst in, in, in kleinere groepjes. Die zich rond bepaalde thema's hebben gevonden. Maar Dennis en... Mancel, uh, uh, Spanje, Amerika vooral natuurlijk, veel uh, uh, ex bankmedewerkers Die hadden natuurlijk alle tijd, veel ontslagen, universitair uh, opgeleide mensen. Uh, ja, dat beeld is in Nederland niet blijven hangen. Dat, uh, steek je dat? Nee, dat, dat klopt ook eigenlijk wel als je kijkt naar de samenstelling van mensen die dagelijks heel erg bezig zijn met Occupy in Nederland. Maar uh, Occupy is gewoon een hele grote internationale beweging. En ja, uh, ja dus dat, dat steekt me alleen uh, een beetje. Maar nee, in Spanje en in Amerika klopt dat ook wel. Ja, nou, Ik had het idee predere. dat daar, met name dan in de VS, de, de beweging uh, serieuzer werd genomen. Ja, ik ja, denk de, het me eens. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de problemen groter zijn. Ja, dat is waar. En, uh, en, en daar, daarom, daarom is ook een groter deel van de bevolking in de instantie... Daardoor, voelde zich daardoor aangesproken. En hier was dat wel wat minder inderdaad. Dus in, in vergelijking met, met, met die landen ja, was het dus wat, wat een ander beeld. Maar goed, we, we, het, het is inderdaad ook een internationale beweging. En dat was ook de, voor mij de reden om, om, om me daar ook door te aangetrokken te ja. voelen. Maar hoe vaak ben jij op het plein geweest, Wol, Dennis Mansel? Hoe, pff, pff, in honderden keren? Ja, daar daarin ben je tegenover de beurs gewoon. Ja, was ja, jij ook precies. gewoon. Ja. En jij, Dennis? Luz? Ja, ook. Ik, ik woon er niet zo ver vandaan, dus ik uh, fietste er heel vaak op en neer. En, en we zijn vooral uh, bezig geweest ook met het, uh, met het internet en de connecties uh, met het buitenland nou. ook weer. Ja. En, en dat, nee, maar, is ook dat blijft ook doorgaan omdat, omdat, omdat jij net zei, en dat is misschien wel terecht... want er waren natuurlijk ook wel media die dat ook wel echt opzochten. Maar goed, daar was ook wel wat te vinden. Ik bedoel, daar, daar liep ook echt van alles rond, allemaal onder het mom van Occupy. En ik kan me zo goed voorstellen dat als je daar serieus mee bezig bent... dat dat, dat ook wel vertroebelt. En dat is niet alleen maar de schuld van de media volgens mij. Nee, dat klopt. We, kijk, uh, intern waren er ook wel discussies... Uh, of we daar op het plein moesten blijven. Persoonlijk had ik liever gehad dat we een soort van guerrilla hadden gevoerd... en dan op een, dat plein weer op hadden gedoken. En dan misschien bij het Frederiksplein... En dat had het misschien wat meer uh, uh, los verband gekregen. Nu konden zeg maar, een heleboel mensen zich daar nestelen... die er misschien nu nog steeds op straat lopen, bij wijze van spreken. En, uh, en die vonden, zich daar ook, uh, vonden daar ook een het waarde. Dus dat was misschien uh, beter geweest. Maar ja, goed, het is achteraf. En ik denk, ik, zie, ik bekijk het een beetje van de positieve kant. En dat is, er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen... omdat we niet een directe agenda hebben gehad. Uh, dat mensen zelf gingen invullen van wat wij zouden moeten vinden. En er is wel een heleboel discussie daardoor losgekomen. En ik heb heel veel publicaties gezien die anders nooit uh, daar hadden geweest, mm, zeg maar. Dus hè. het heeft wel gewerkt? Voor dat, dat aspect zeker. En, en ook om internationale uh, solidariteit, als het ware. Ik, uit Amerika of al, al, al die andere landen Spanje. Die hebben toch wel heel veel steun gevonden in het feit dat wij hier in Nederland... Hè, want, en dat, want we focusten ook hier in de Nederland steeds op Amsterdam... maar er waren iets van veertig verschillende locaties. Ja, maar dat was ook een beetje treurig, als ik het mag zeggen. Want ik, ik, ik kwam bij het station van Amersfoort en zag ik drie tenten staan. Die stonden later stonden die achter het, uh, uh, het gemeentehuis. En ik dacht, ja, weet je, wat, daar bereik je dus helemaal niks mee, volgens mij. Maar dat ze komt... stonden wel eens een stip op de kaart. Dus, dus, dus wat dat betreft, je kan het ook omdraaien... met drie tentjes kon je dus ook al een, een stip op de kaart zijn, op de ja. wereldkaart. En, en dus, dat was voldoende. En voor een heleboel mensen was dat een steun in de rug. Want okay. die mensen zijn er zijn ook nog steeds een hele hoop mensen die elkaar dus hebben gevonden en nog steeds bezig zijn met allerlei activiteiten. Andere Dennis nog even. Want je, in het begin was er best wel uh, heel veel sympathie. Volgens mij ook in, in, breed in de media, wel dat iedereen zei. Nou, er, er gebeurt iets en het gebeurt vanuit de mensen zelf. En dan zie je Is nieuws. dan zie je dat ook een beetje, beetje uit je handen lopen. Uh, hoe, hoe, hoe heb je dat zelf ervaren? Um, ja, ik kom zelf uit de open source uh, ontwikkelingswereld. Dus uh, zo werkt het ook in mijn werk. Uh, het, uh, he, er is heel veel enthousiasme voor een idee. En ja, dat moet er zeker komen. En we schrijven wat code en dan uh, hebben, weten we dat het misschien werkt. Um, maar uiteindelijk moet dat gedragen worden en moet er een groep mensen staan die blijven, uh, die blijven werken. En dat, dat is met Occupy ook gebeurd. En dat is misschien wat meer uit het beeld gebeurd. En uh, ja, jullie hebben het altijd over die tentjes, maar dat is eigenlijk gewoon niet het, uh, nee, maar het goed, dat, dat, dat is dus precies wat ik bedoel. Het, het, het idee in het begin was volgens mij dat zelfs mijn buurman hoorde ik daar dan over af en toe. Terwijl ik denk, van, nou, die, die bemoeit zich nooit met dit soort dingen. Maar die, die zag zich daar in zekere zin ook vertegenwoordigd. Alleen dat, dat werd naarmate het proces. Vorderde en ook natuurlijk door, door de berichtgeving erover werd dat volgens mij een stuk minder, minder sympathiek gevonden. Nee, dat denk ik. Ik denk dat wat dat betreft uh, uh, vooral poutnieuws uh, daar uh, in hun agenda geslaagd zijn om, om daar een <laughs> beetje in te stoken. Ja. En, maar goed, we hebben het inderdaad misschien als. Uh, uh, kijk, we waren natuurlijk niet georganiseerd. En dat zijn we nog steeds niet. Nee. En dat waren we in de niet. Is, is dat dan niet de, les, zwakte, is dat er niet de les, inderdaad? Dat je dat, dat, je dat juist uh, meer zou moeten doen? Nou ja, kijk, maar het, het, het, nogmaals, het was dus het uiten van een onvrede. En we hadden niet een, een, uh, een agenda in, om iets te bereiken. Waar, waar we, want mensen vroegen in ons ook in het begin steeds van. Ja, maar wanneer gaan jullie dan weg? Wat, hè? Wat moet er gebeuren voordat jullie weggaan? Nou, er zijn natuurlijk een heleboel mensen. En dat, die agenda hadden we niet. En dat was ook bewust. En er wilden geen leiders. En we, er is ook geen behoefte aan een politieke partij. En dat soort dingen allemaal. Dus, dus, maar het is wel zo geweest dat het uh, een hoop stop, daar We zitten hier nu weer. Ja. He, dus, dus wat dat betreft uh, ja, het en, hoop stof er maar. je nog merkt bij, toch gewoon dat media en dat mensen en dat politici... En, en, en dat iedereen op zoek is naar iemand die dat vertegenwoordigt. Iemand die duidelijk zegt wat die ideeën zijn. En dat zijn we niet gewend. De manier nee, van de protesteren dat, zoals jullie dat deden, dat kennen we eigenlijk niet. Dus daarmee was het eigenlijk de kracht, maar ook dan de zwakte ja. inderdaad in, de, in het huidige stelsel. Maar nogmaals, uh, wij hebben elkaar ook gevonden internationaal. Er zijn heel veel connecties. Ik denk dat er, We hebben ook altijd gezegd, het is geen uh, revolutie, maar een evolutie. Of geen uh, marathon, maar een sprint of andersom geen <laughs> klim maar lange adem ja precies ja. En, en, en dat is nog steeds aan de gang die beweging uh, loopt nog steeds en, en, uh, maar, maar, maar zien we jullie nog ergens opduiken dan nou ja binnenkort hopen we daar iets uh, hopen we ook iets te lanceren en, uh, en het een het klein pas... tipje van de sluier. Op nou, ja, ik heb de vorige keer al bij Stand.nl... Uh, ja. uh, heb ik al in die niet zo... dat programma. Ja, ja precies. <laughs> uh, maar kijk, we, we geloven heel erg in, in die open source... en die peer-to-peer -peer, uh, benadering. En, uh, en we zien het nu ook met de financiële crisis. We zijn allemaal veel te veel bezig... met centrale dingen te organiseren. En, en we wachten allemaal dat de zegen van boven komt. We moeten het zelf doen. En mensen kunnen zelf heel veel uh, bereiken. En, en de, de voorbeelden zijn er te over in de wereld. Alleen... Alleen in Nederland krijgt dat nog niet veel aandacht. En dat is bij ons uh, nummer één op de agenda. Om daar wat meer uh, over te laten zien. Dus en dan krijgen, we krijgen een systeem dat je geen liedjes meer uitwisselt of filmpjes, maar juist ideeën misschien. Peer -peer. Ideeën, geld. Uh, uh, je kan eigen geldsystemen opzetten. En, en dan wordt het allemaal wat robuuster allemaal. Mm. En maar ook gewoon uh, uh, consumptie, uh, dus collaborative consumption. En, uh, Open innovation, dat zijn allemaal termen die, uh, die, die allemaal nog onderzoek vereisen... En, en wat bredere aanpak. En daar willen we graag ons steentje aan bijdragen. En, die dat zijn heel, ja. en het, het komt eigenlijk neer op, op zelfredzaamheid. Dat we dus niet wachten van, uh, van de, of gaan roepen van... ja, je doet het verkeerd of je, jij moet het voor mij regelen. Maar dat je het allemaal zelf doet. Ja. We gaan nog van jullie horen, ik begrijp het. Dennis Lutsen, en Dennis Manzel, dankjewel. Ja, dankjewel. dankjewel.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 O che brigandeo sull'in faccia Poi mi figlio la sapincia si ubira a passar La sigaretta mo ca mano in già E se ne va smargia su per tutta città O saracino O saracino Femme ne fa sospira, la faccia bella, nu core buono, e sa fa l'amore, è e tentatore, si guarda ve fa namura. E na bionda sa velena, e na bruna se ne more, e veleno calamita. alle femmine, che le fa, o saracino? Femme, lef en de O, saratje!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 Ja, rapper Mr. Polska zit speciaal voor de sportzomer in Polen. Want hoe beleven de Polen zelf het Europees kampioenschap voetbal? Gisteren zat hij op de tribune om zijn eigen Poolse team tegen Rusland een hart onder de riem te steken. Ik sta voor het uh, stadion hier in Warschau. Ongeveer een anderhalf uur voordat de wedstrijd gaat beginnen. Alles is wit-rood. Je ziet uh, allemaal camera's, helikopters... Een hele hoop politie, maar de sfeer is echt uh, super. De spelers uh, komen als het goed is nu het veld op. Dit is dus het vlijtconcert dat het Russische Volkslied krijgt. Nu, uh, iedereen wordt gevraagd om op te staan en nu gaan we het Poolse Volkslied doen dat ik niet ken. begonnen de Russen te zingen. Toen volgde er een fluitconcert waarna de rest van het stadion uh, Poolse liederen begon te zingen. Ik had wat berichten gelezen op nu.nl over uh, rellen in de stad in Warschau, maar daar uh, heb ik in ieder geval niks van gezien. De wedstrijd wordt uh, drie minuten verlengd en ondertussen komt een heel arsenaal aan ME bij het Russische vak klaarstaan. ...om rellen te voorkomen. Tot nu toe was de sfeer buiten heel erg tof eigenlijk, rondom het stadion. Maar ik weet niet wat er allemaal in de stad is gebeurd. Dat, uh, dat er nu zoveel politie hier staat... ...en dat uh, de supporters worden gevraagd om 20 minuten... ...de Russische supporters worden gevraagd om 20 minuten langer te blijven. De wedstrijd zit erop. Het is 1-1. Bob, Ma maak, maak nog steeds kans om door de pool te gaan. En je een grote glimlach op mijn gezicht dat ik dit heb mogen meemaken. Okay, we zijn uh, zo net het stadion uitgelopen. Je hoort op de achtergrond heel veel sirenes. Je ziet overal politie, maar uh, tot nu toe, uh, tot zover, heb ik helemaal niks gezien van uh, opstootjes of uh, een rare sfeer. In het stadion was het ook uh, gewoon top. Wel jammer, want het was, uh, ik ben nog steeds met de glimlach hier aan het rondlopen. Ik hoop dat uh, in, de, in, in de loop van het toernooi dat dit soort dingen niet echt uh, meer gaan gebeuren, maar we zullen het zien. Mister Polska was dat. We gaan wielrennen. De ronde van Zwitserland het is de vijfde rit. Die gaat naar Gansingen in het noorden van Zwitserland. Joris van den Berg. Als er in deze rit voortekenen zitten voor het voetbal van vanavond, dan ziet het er wel goed uit. Want er is een kopgroep van zeven man met daarin een Nederlander en een man in het oranje shirt. En geen Duitser. De man in het oranje shirt is de Bask Ruben Perez. De vijf andere niet-Duitsers zijn Izaitsev, Os, Puccio, Minaar en Lodewijk. En de Nederlander is de 36-jarige Karsten Kroon. En het ziet er aardig uit voor ze. Ze moeten nog 80 kilometer. Hun voorsprong is 9 minuten. En geen van alle vormt een bedreiging voor de man in de Leiderstrui. De Portugees, Rui Costa. Dan is het alweer tijd voor het nieuwsjaar. Dat was sneller dan verwacht, maar je bent er al door op de GroenLinks-Kamerleden Mariko Peters en Bruno Braakhuis... komen na de verkiezingen niet terug. Ze hebben beide hun kandidatuur ingetrokken. Mariko Peters zit met kleine onderbrekingen sinds 2006 in de Kamer. Ze voerde daar vooral het woord over buitenlandse zaken en cultuur. Bruno Braakhuis is Kamerlid sinds 2010. en hield zich vooral bezig met financiën en economische zaken. Voor het Internationaal Strafhof in Den Haag... is 30 jaar cel geëist tegen Thomas Lubanga. In maart bepaalde de rechters al dat de Congolese krijgsheer... zich schuldig had gemaakt aan het ronselen en inzetten van kindsoldaten. Zometeen.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 Aan WB Verkeersinformatie, er staan files op de A10... de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenol 3 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Hendrik Ambach 2. Op de A27 Utrecht richting Breda voor knopend lunette 3 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. En daardoor loopt het ook wat vast op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... voor het knooppunt Rheensweerdstad 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En niet alleen de Nederlandse fans zijn in Garkov... maar ook de Duitse fans komen daar intussen massaal aan. Eerst muziek. Roman Hezen, voor de kerk op het plein. Zo moet het jongeren uitstrekken, denk ik. Veur de kerk op het plein... Kerk Veur het plein of Veur de kerk op het plein? Een van de twee doorhalen wat niet van toepassing is. Rowan hersen was dat. Houd-politicus Thomas Lubanga uit Congo moet 30 jaar de cel in. Dat is de eis van de hoofdanklager Ocampo van het internationaal strafhof in Den Haag. Lubanga werd in maart schuldig bevonden aan het ronselen en inzetten van kindsoldaten. Journalist Thijs Bouwknecht volgt de zaak voor ons. Thijs, 30 jaar is de eis. Is dat een straf die past bij de misdrijven van deze categorie? En wat Ocampo, de hoofdaanklager, vandaag betoogde voor het internationaal strafhof... is het ronselen van kinderen en hun gebruiken in periodes van oorlog... een hele ernstige misdaad. En 30 jaar is voor hem ook echt uh, meer dan genoeg uh, voor deze misdaad. En het is voor deze misdaden ook de hoogste straf die opgelegd kan worden. En hij betoogde voor de rechters vandaag dat hij eigenlijk voor elk kind... dat gebruikt was in Congo een jaar straf zou willen vragen. Maar daar komt hij niet aan. Dus 30 jaar is... Uh, de max voor deze straf. Ja, het proces heeft veel voet in de aarde gehad. Hè? Zelfs vandaag was er nog wat reuring. Wat, wat is er allemaal aan de hand? Ja, um, Lobanga werd in maart inderdaad veroordeeld. na een proces wat wel zes jaar heeft geduurd. En dat proces dat ging gepaard met een aantal fouten van het bureau van de aanklager. Dat ging om het overleveren van ontlastend bewijsmateriaal. Om de omgang met getuigen. En de verdediging was het daar niet mee eens. En ze probeerden vandaag eigenlijk al de beroepszaak te beginnen. door het inbrengen van nieuw bewijsmateriaal. Um, wat de rechters uiteindelijk niet toelieten. En de, de, de advocaten van alles door banden. dus nog eens op de veringen vingers tikten. en zeiden dat ze hun, uh, hun kruid moesten bewaren voor de beroepsprocedure. Ja, uiteindelijk ligt die ijzer na zes jaar procederen. Uh, een proces van zes jaar moet ik zeggen. Wanneer krijgen we de uitspraak te horen? Dat kan nog even duren. Um, dus... Dus de uitspraak zelf, het vonnis, en nu zitten al een aantal maanden. De zittingen nu duren nog twee dagen. Dus de rechters zullen waarschijnlijk nog een maand of twee maanden de zaak nog eens bekijken. Alles afwegen. Kijken hoe lang Thomas Lubanga al in voorrecht heeft gezeten. En hoe zwaar het weegt dat de aanklagers zijn rechten af en toe hebben geschonden. Dus ik, ik neem aan dat het nog twee maanden gaat duren. Ja, nou, dan wordt hij in ieder geval de eerst veroordeelde in het tienjarig bestaan van het strafhof. En juist dit zijn de laatste. De laatste dagen van Luis Moreno Ocampo als hoofdaanklager. Kun je dan zeggen dat dit de kroon is op zijn werk? Dit is absoluut de kroon op zijn werk. Um, hij heeft negen jaar voor het strafhof gewerkt. en Dit is zijn eerste zaak. De eerste zaak die hij onderzocht heeft. De eerste zaak die hij begonnen is. En in maart had hij eigenlijk al zijn, zijn eerste overwinning met de veroordeling... En vandaag was het laatste wapenfeit was de hoogste strafeisen voor Thomas Lubanga. En hij mag het straks uh, rustig uit zijn nieuwe positie als, uh, als hoofddocent aan een universiteit in de Verenigde Staten. Mag je dat aanzien en uh, zijn uh, opvolger Fatou Bensouda feliciteren. Oké, okay, Thijs Bouwknechts, dank je wel over Lubanga. De oude politicus die een strafeisen heeft gekregen van 30 jaar. Er zullen ongeveer net zoveel Duitse voetbalfans als Nederlanders in Garkov zijn vandaag. Zo rond de 10.000 is de verwachting. De meeste kwamen vanochtend aan daar in Garkov en Tim de Wift ving ze op. Her en der wat plukjes Duitse fans in Garkov. Er is niet echt een groot Duitsplein zoals er een Oranjeplein is. Dus daarom kom je ze overal in de stad wel een beetje tegen. Is heute nog iets speciaals voor Sie? Is vandaag nog echt iets speciaals, ook voor Duitsers? Ja, dat is het highlight heute. Ja. Allein wegen de rivaliteit tussen de beiden ländern. En omdat het twee topfavorieten zijn op de Ik Want het iets speciaals ook voor ons. Die rivaliteit is ook onder de Duitsers nog altijd groot. En voor de Nederlanders staat er zoveel op het spel, dus hey, het wordt een hele speciale wedstrijd. Wat ik besonders geil vind tegen Holland is een Riesenrivaliteit, rivaliteit, maar alles... Vriendelijk en vriendschappelijk. Trinken drinken ook een bier, met die Hollanderen? Ja, verstandelijk. We zijn ook graag samen met een taxi hergevallen met de Hollanders. Also, alles super, ja. Uh, ja, We zijn samen met de taxi met Nederlanders hier naartoe gekomen. Het is eigenlijk een hele goede sfeer. Natuurlijk is er rivaliteit, maar we gaan heel vriendschappelijk met elkaar om. Ik ga eens even naar deze twee Duitsers toe, in lederhozen. Uiteraard zou je bijna zeggen, die onder een parasol een biertje staan te drinken, want het is bloedheet in Garkov. Ja, wat, is, wat is nou het verschil tussen Nederland en Duitsland? Ja, maar we zijn gewoon gehad, beter, even bij Holland geen mannschaft is. Die hebben zeer goede einzelnspelen, maar ze zijn geen mannschaft. Dus ik het niet. Het probleem van de Nederlanders is duidelijk, het is geen elftal. Uh, kijk maar bij jullie naar de spitsen van Persie, bij Huntelaar. Die kunnen overduidelijk niet met elkaar opschieten, zegt deze Duitse fan. Dat soort problemen kennen wij niet. Dus Nederland heeft misschien wel individueel betere spelers als de Duitsers. Maar wij zijn simpelweg het betere team. Drie punten, dat is wichtig. Wat nützt het als je goed speelt en je Holland 0-punten. Wij spelen zwak tegen Portugal, maar winnen met 1-0. Jullie spelen sterk tegen Denemarken, krijgen kans op kans, maar jullie verliezen. En ja, dat is nou precies het verschil tussen Nederland en Duitsland. Hey, we kunnen dat eerst een beetje gelassen aan geven, gewoon Holland moet komen. Uh... Wij, wij kunnen een beetje achterover leunen, want Nederland moet komen, die moeten winnen. En wij kunnen eigenlijk in de leunstoel kijken wat er gebeurt. Het wordt waarschijnlijk geen 0-0 game heute geloof ja, je ook niet. Een 3-3 weer wel voor mij natuurlijk niet. Maar 3-3 zijn we ook weer tevreden. Het wordt ook zeker geen 0-0, zegt deze Duitse fan. Daarvoor spelen beide ploegen te aanvallend. Ik denk eerder aan een 3-3 bijvoorbeeld. En ja, daar zijn wij Duitsers in ieder geval wel tevreden. We hebben in de EM en WM eigenlijk immer het eerste spel gewonnen en het tweede verloren. Nou, de statistieken spreken wel een beetje tegen ons, zegt deze Duitse man. Want de afgelopen grote toernooien verloor Duitsland elke keer de tweede wedstrijd op het toernooi. Dus dat zou betekenen dat we het niet goed gaan doen vandaag. Statistiek zegt eigenlijk dat Duitsland verliest, Je hebt een Robben daarbij. Hij brengt een Bayern pech met. Nou ja, zegt deze fan: jullie hebben nu de Robben pech in het elftal. Die hebben we bij Bayern München het hele seizoen meegemaakt. Maar nu zit hij bij jullie. Dus dat is ons grote voordeel. Ah, dat wil ik niet te Ja, natuurlijk. Er is inmiddels een grap in Duitsland, zegt deze fan: die wil ik jullie niet onthouden. Zegt een Henker, zo'n gevangene. Je wist morgen geschoten. Ik heb een goede en een slechte nachricht. Dan zegt Wat is de slechte? Je wordt morgen geschoten. En die goede, Robben schiet. Een rechter zegt tegen een gevangene: Je bent veroordeeld. Het slechte nieuws is: Je wordt doodgeschoten. Maar het goede nieuws is: Anje Robben zal schieten. Hij gaat vandaag met zijn woonmobiel naar huis. Goede reizen. Ja, oh, absoluut. Als wij vanavond winnen, dan vind ik het best prettig om te zien dat die Nederlanders weer met hun caravans naar huis moeten rijden. Zegt deze Duitser: Time to say goodbye. Goh, wat zijn ze aardig voor ons. We zitten ook wel grappig af en toe. Ik vind die mop van Robbenvongen wel weer grappig. Ja? vind ik echt heel slecht in ja, het Duitser maar, maar goed, wel uh, grappig. wat zou het fijn zijn als die Robben ons uh, naar de volgende ronde schoot? Nog een uurtje of vijf, dan gaat het beginnen. wedstrijd tegen de Duitsers. Ik hoef het niet nog een keer te zeggen, ik doe het toch. Jeroen de Jager, jij staat daar op dat uitermate gezellige Oranjeplein in Garkov. Ik hoor, uh, ik hoor Lee, of niet? Wat hoor je? Je hoort? Ik hoor Lee Towers. Het zo, zou zomaar kunnen. Ik heb uh, even de achtergrond uh, wat, wat weggedraaid op mijn koptelefoon, waardoor oh. ik het wat minder hoor. Maar uh, er wordt hier alles gedraaid. Ja. Alle nummers die uh, bij Oranje horen van André Hazes tot, uh, tot Litouwers hoor je hier voorbij komen. En dan straks natuurlijk om half zes het optreden van uh, Armin van Buren. Kijkt iedereen naar uit, wereldberoemd, ook in Oekraïne. Daar komen heel veel Oekraïners op af is de verwachting. Dus het is hier straks loeidruk, dat is het nu al trouwens hoor. Ik denk man of 10.000 zijn er hier wel. Uh, gloeiend heet. Ik denk in de zon 40 graden. Er staat een gierwagen met water. Uh, om als je wil uh, nat gespoten te worden, om een beetje verkoeling te krijgen. Um... Vooral oranje dus op dat plein, Jeroen. Ja. Zijn er ook Duitsers die zich daartussen bagen? Absoluut hoor. Nee, die, die animositeit tussen, tussen Duitse en, en uh, Nederlandse supporters die valt reuze mee. Ik sprak straks uh, mensen, politieagenten van het Centraal Informatiepunt Voetbal van de, van de Lisme. Die hebben ook met de lokale politie overlegd. Dit is geen risicowedstrijd. En je ziet hier weliswaar niet heel veel Duitsers, maar uh, de Duitsers met de Nederlanders zij aan zij uh, feest op het moment. Oké, okay, uh, Jeroen... Even lila uitzingen. Ja, daar is hij weer. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, het is bloedheet. Wordt natuurlijk flink ingenomen daar. Uh, bevordert dat uh, de, het optimisme of het pessimisme? Nou, iedereen wordt wel gewaarschuwd hoor. Er wordt voortdurend gewaarschuwd. Drink absoluut nu nog niet te veel bier. Wacht daarmee. Uh, drink water. Na de wedstrijd. Ja, ja, ja, ja. Drink water. Uh, eet vooral ook. Uh, er is voldoende hulpverlening hier ook aanwezig. Mochten er mensen flauw vallen. Maar ik heb er nog geen uh, berichten van gehoord. Het is uh, ja, gewoon een topsfeer. De bedoeling is dat ze hier. Dus rond kwart voor zeven, half zeven, kwart voor zeven... in de grote parade richting dat stadion gaan. Liefst ook met de Duitsers volgens de supportersclub van Oranje. Dus dat wordt een geweldige route. vijf en een halve kilometer naar het metaliststadion. En dan, uh, ja, de wedstrijd natuurlijk. Oké, okay, Jeroen de Jager vanaf het Oranjeplein in ingang. <laughs> Veel plezier nog daar. De Radio 1 Sportzomer, De festivaltent. Ja, Veel vooruitblikken op Nederland, Duitsland, dat is allemaal leuk en aardig. Maar Radio 1 houdt ook in de gaten wat er te doen is op de festivals. Deze dagen staat de festivaltent in Den Haag bij het Festival Klassiek. De verslaggever is Niels de Jager. Gisteren klonk er nog weinig muziek, Niels, om je heen. Is dat vandaag anders? Nee, nee nog steeds niet. Maar ja, er was hier net wel een groot orkest bezig. Maar dat was een protest tegen abortus. Maar wat Festival Klassiek betreft is er hier... Ik sta op het plein in Den Haag. Eigenlijk nog, nog helemaal niks te doen overdag... Vanaf vrijdagmiddag dan gaat het hier helemaal los. En dan uh, begint hier dus ook echt het uh, festivalgevoel overdag te leven. Um, maar ja, op dit moment uh, wordt hier nog hard opgebouwd. Ik zie hier het grote podium waar uh, mensen bezig zijn met uh, het licht. Wat nog allemaal uh, bevestigd moet worden. Als ik me omdraai, uh, de tent die later het uh, festivalcafé moet gaan worden. En uh, ja twee dagen hebben ze nog om het allemaal klaar te maken. Ja, de muziek klinkt hier dus pas vanaf vrijdag. Gisteravond was er binnen wel een bijzonder optreden. Daar was ik bij. Dat was Klassiek in de kroeg. De schreeuwe, de schreeuwe Oké, okay, ze spelen, zoals dat hoort bij Festival Klassiek, klassieke muziek. Maar tussendoor kun je gerust een biertje bestellen. Twee biertjes. En ook de muzikanten nemen er een. Hoe oud zijn jullie? 17. 17. En dan hier naar een klassiek concert voor school. Ben je wel eens eerder bij een klassiek concert geweest? Nee, eigenlijk niet. Ik werd meegevraagd en ik dacht het wordt vast niks. Maar eigenlijk is het best wel leuk. En die mensen zijn heel erg grappig. Ik vind het uh, erg leuk eigenlijk. Het is niet zo saai als normaal. Ja, was, was je bang dat, uh, dat het heel stil zou zijn, allemaal netjes in de stoel zitten? Ja, ik... Ik had wel de verwachting van ja, dan gaan we weer anderhalf uur stilzitten, maar dat is het zeker niet. Het is gewoon uh, een bar. Ja, en er nog gelachen tussendoor. Ja, en heel veel gedanst, dus ik vind, het, ik vind het echt leuk. En volgend jaar gaan we er weer heen. Dat weet je nu al? Ja, dat hebben we net besloten. Gisteren zat ik nog een beetje te zaniken bij de festivalorganisatie. Dat het ze maar niet lukt om een nieuw, jonger publiek te trekken. Maar ja, eerlijk is eerlijk, hier zaten dus wel degelijk wat tieners en twintigers in de zaal. En ze dat, het net als ik, ik ben dertig, ook echt prima naar hun zin. En hier tijdens Festival Klassiek hoef je ook trouwens niet alleen maar te luisteren. Je kan ook zelf aan de slag en een workshop volgen. Want er is hier namelijk de Academie Klassiek. Uh, ik heb hier een lijstje. Uh, wat staat hier? Uh, straatmuzikant word je zo. Instant composing kan je doen. Dat klinkt als een soort uh, snel dichten, maar dan voor componisten. Flamingo lessen. En er is een workshop festivalfotografie. Dat wordt gegeven door de vaste, de vaste festivalfotograaf van Festival Klassiek. Dat is Theo Bos, niet de wielrenner. En hij neemt de cursisten twee dagen op sleeptouw. Nou, ik kreeg uh, alvast een voorproefje van hem op het hofvijverpodium. Hij heeft daar een favoriet hoekje helemaal vooraan het podium. Net achter het decor. En dan moet je op zoek naar een blik van de muzikant. Wat, wat, wat je wil nu, is die violist daar. Die man die zit zo geconcentreerd te spelen. Daar zit echt zo'n spelplezier in ook. Die wil ik fotograferen. Maar dan wil ik hem niet helemaal in zijn eentje hebben. Want ik wil laten zien dat hij dat tussen zijn mensen zit. En wat ik ook wil, is door dat prachtige transparante zeil, wil ik de locatie laten zien. Daar, daarachter zien we de, de achterkant van het Binnenhof. Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk zeldzaam dat je, dat je zo'n plek hebt. Dus wat ik dan doe, is die man centraal stellen... en dan pak ik een camera en dan gaat er wel een lichte telelens op... dat die man centraal staat, dat hij in de scherpte zit... en daarna ga ik kijken wanneer, wanneer zit die man echt in zijn spelplezier. Wanneer is die concentratie daar? En dan op een gegeven moment komt het en dan schiet ik gewoon... Kost helemaal me niks meer. Een hele serie foto's. Ja, zo pak je dat eens aan. Bij jullie gaat het natuurlijk al de hele dag over maar één ding. Vanavond de wedstrijd Nederland-Duitsland. En tijdens die wedstrijd staan hier gewoon twee optredens op het programma. Niet echt handig gepland dus. Even naar de artistiek directeur van Festival Klassiek, Annemarie Goedvolk. Wat moet je nou als voetballiefhebber en je hebt een kaartje? Nou, volgens mij komt dat niet voor. Want als je voetballiever bent, dan ben je natuurlijk al een half jaar bezig met die schema's en zo. Dan weet je dat heel, heel erg goed. Uh, zelf hebben we eigenlijk nooit problemen ervaren met concerten en voetbalwedstrijden op hetzelfde moment. Vier jaar geleden hadden we natuurlijk ook het EK tijdens het festival. En toen hadden we zelfs een concert op de Hofvijver met een volle tribune met 1200 man... die niets liever wilden dan niet naar het voetbal kijken. En heeft de artistiek directeur van Festival Klassiek ook een beetje verstand van voetbal? Wat wordt het vanavond? Oei, euh, nou het is natuurlijk een historisch duel altijd. Ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat ik er het beste van hoop. Dat euh, zoals iedere Nederlander volgens mij, ik zit al dagen te duimen. Ja, ik wens ze succes die laatste hoorde was Annemarie Goedvolk... de artistiek directeur van Festival Klassiek... in een bijdrage van Niels de Jager. Morgen debatteert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel... dat stages voor illegale kinderen mogelijk maakt. Nu mogen deze kinderen geen stages lopen... omdat een stage wordt gezien als werk. En illegale mogen officieel niet aan het werk in Nederland. Edie van Heim, Tweede Kamerlid van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst even de situatie neerzetten. Illegale onder de 18 hebben recht op onderwijs... maar een diploma kunnen ze dan weer niet halen... omdat je een stage nodig hebt of voor dat diploma. Hoe is die, die, die kromme situatie eigenlijk ontstaan? Nou, het is zelfs nog iets ingewikkelder. Oh. Uh, nou, leg eens uit. Uh, het, het, kinderen tot 18 jaar hebben inderdaad het recht om onderwijs te volgen... maar ook om hun opleiding af te ronden... Uh, dat is eigenlijk uh, op grond van de koppelingswet uh, het geval. Die koppelingswet is in 1996 al, uh, al uh, aangenomen. En die zegt eigenlijk, ja, als je hier illegaal verblijft... of het nou als ouder of als kind is... dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk het land verlaten. Maar er worden twee uitzonderingen gemaakt... Uh, voor de mensen die hier toch uh, uh, om welke reden dan ook verblijven. Dat is namelijk gezondheidszorg... en dat is het recht op onderwijs voor kinderen. Dat moet op grond van internationale verdragen. En we oh. hebben in onze wet ook vastgelegd... Ja, dat dat recht op onderwijs uh, altijd gegarandeerd is. Een beetje vanuit de gedachte... Uh, ja, het gaat om kinderen. En kinderen mogen niet het dupe worden van, uh, van de situatie. Nou, nu is het zo dat um, uh, op grond van een andere wet, de wet arbeid vreemdelingen... Uh, het niet toegestaan is om te werken voor mensen uh, die illegaal zijn in Nederland. En dat de minister van Sociale Zaken zegt... ja, stage, dat is eigenlijk toch ook een vorm van, uh, van werk. Um, dus die zet ze eigenlijk de voet was om hun uh, diploma te halen en hun uh, opleiding af te te ronde. Nou, daar heeft nu 2 mei jongstleden de rechter een dikke streep doorgehaald. De rechter heeft gezegd, ja, dat, dat kan niet samengaan. Je kunt niet aan de ene kant een wettelijk recht op onderwijs hebben... en aan de andere kant zeggen, ja, dan mag je je stage niet afmaken. Dat, dat verhoudt zich niet tot elkaar... Um, dus ja, wij vinden, en ik denk dat dat een kamermeerderheid is... Uh, dat de minister op basis van die uitspraak... toch uh, een aantal aanpassingen in de regelgeving moet ja. plegen. U steunt dat initiatief van de Partij van de Arbeid? Nou, er is morgen geen sprake van initiatief. Waar we morgen over debatteren is over die uh, situatie die is ontstaan... en die rechtelijke uitspraak. Er is ook helemaal geen initiatiefwet nodig om dat te corrigeren. Dat okay. kan de minister van Sociale Zaken zelf regelen, als hij dat wil. Uh, ja, en wij zijn er toch wel een voorstander van. Uh, kijk, niet alleen de kinderen zijn er de dupe van... maar ook onderwijsinstellingen, ook werkgevers... die zitten met een hele rare situatie... want die weten soms niet eens met wie ze te maken hebben. En die lopen de kans op hele hoge boetes. Die hebben ook nadrukkelijk aan de Kamer, aan de wetgever gevraagd... regel dit nou eens een keer uh, fatsoenlijk. Want uh, luister, er ontstaat geen uh, verlengd verblijfsrecht of zo... of op het nee. recht op arbeid als, als kinderen hier hun opleiding kunnen afmaken. Maar, He, dat is maar, echt... Waarom was de minister dan zo uh, hastarig eigenlijk? Nou ja, kijk, uh, hij is vrijstellig van mening... dat iedereen die hier illegaal is zo snel mogelijk het land uit moet... en dat je die uh, uh, dus ook niet makkelijker moet maken om hier te blijven. En op zichzelf genomen vind ik dat ook wel een verdedigbare stelling. Hè. Je moet ook duidelijk zijn in de verwachtingen die, uh, die je wekt... ook richting mensen die illegaal zijn, maar je hebt het hier te maken met het recht op onderwijs... wat internationaal verdragsrechtelijk is vastgelegd... en ook in onze eigen wet staat. En waarvan de rechter nu heeft gezegd... ja bij een opleiding hoort ook gewoon een stage. Ja. Dus ik vind eigenlijk dat je daar gewoon consequent in moet zijn... en daar ook niet uh, te moeilijk over moet doen. Um, uh, en nogmaals, de werkgevers, uh, de onderwijsinstellingen... en ook nou ja, de kinderen zelf vragen om die duidelijkheid. Maar meneer, kinderen... maar meneer Van de CDA was toch ook een beetje laks... met het innemen van de standpunten. Er lag in januari al een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. Ja, maar dat ging toch over een aantal uh, hele specifieke zaken. En wij hebben altijd gezegd... Uh, uh, overigens heb ik zelf samen met de PvdA en GroenLinks hier... anderhalf jaar geleden al een motie over ingediend... om te zeggen, uh, zorg dat deze situatie rechtgetrokken wordt. Dus ik denk dat wij altijd heel duidelijk zijn geweest uh, in ons standpunt. Uh, maar er lag nu een rechtelijke uitspraak, althans, die werd verwacht voor 2 mei... waarin uh, dat standpunt van de minister voor het eerst werd getoetst aan internationale verdragen en aan het uitgangspunt van het recht op onderwijs. En de vraag of de Nederlandse wetgeving eigenlijk zich wel, uh, wel recht doet... aan dat aan internationale verdrag. Nou heeft de rechter nu heel duidelijk van gezegd dat is niet het geval. Dus ik zie eigenlijk ons gelijk, wat we met die motie eigenlijk al hadden mm. uh, uh, gesteld... Uh, toch wel bevestigd. En ik hoop ook dat het kabinet, uh, minister Kamp, op... Uh, nu in beweging komt. Ja, en dan komt het er in de praktijk op neer... dat ze dus uh, wel op stage mogen lopen... en niet mogen werken na hun dat diploma. Tot, ja, daar moet ja. je wel volstrekt helder in zijn. De meerwaarde daarvan kan wel zijn... dat men uh, toch een uh, diploma afrondt... en het land van herkomst daar uh, zeker ook nog iets aan heeft. De meerwaarde is ook... dat je uh, ja, niet in schimmige situaties komt... waarin scholen wel iemand een opleiding moeten aanbieden en moeten inschrijven... ook verplicht zijn om leerlingen in te schrijven... maar geen stage mogen aanbieden en dan toch een boete kunnen uh, oplopen. Dus het zijn hele schimmige situaties ja. waar we hopen een eind aan te kunnen maken. Ja, verwacht u dat Kamp daar ook in meegaat uiteindelijk? Of gaat hij nog beroep aantekenen bij de rechtbank? Dat, uh, dat zou kunnen. Uh, je kunt hele fundamentele discussies met elkaar voeren... over hoe ver het recht op onderwijs uh, precies uh, gaat... Maar eigenlijk is dat nu niet zozeer aan de orde. De rechter heeft gezegd, zolang je een wettelijk recht op onderwijs regelt... voor een bepaalde groep, dan moet je dat ook gewoon waarmaken. En nou, wij hopen ook dat de minister morgen zo met ons zo consequent wil zijn. We gaan meekijken. Eddie van Heijem, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dank u wel. Graag gedaan. Het heeft de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek-Unie behaagd om Epke Zonderland en Céline van Gerner voor te dragen voor deelname aan de Olympische Spelen. Zij gaan dus naar Londen. Zonderland was daar sinds vorige week eigenlijk al zeker van, omdat zijn concurrent Jeffrey Wammers zich met een blessure terugtrok uit de strijd. Bij de vrouwen heeft Van Gerner dus de voorkeur gekregen boven Wyoming Marcela. Vlado Veljanowski, die alle turnperikelen van de afgelopen tijd heeft gevolgd. Vlado, de keuze voor Van Gerner is wellicht opmerkelijk. Nou, eigenlijk niet. Uh... Het is op dit moment uh, de enige en juiste en ook terechte beslissing, want uh, zij is gewoon in topvorm, anderhalf maand voor de Olympische Spelen. Ze heeft uh, twee gouden medailles, of drie gouden medailles gehaald en een zilveren plak uh, bij wereldbekerwedstrijden. Dus uh, meer dan terecht. Maar als ik me niet vergis, was die Marcel al een keer uh, in een eerder stadium voorgedragen door de KNGU. Dat uh, Wyoming Marcela is in februari door de Turrombond aangewezen... omdat zij toen op het olympisch kwalificatietoernooi uh, de beste papieren had. Waar Celine van Gernen, overigens niet aan meedeed. Uh, dus uh, hippie poera zou ik zeggen uh, bij het kamp uh, Wyoming Marcela, Zij dacht... Mijn droom wordt verwezenlijkt. Uh, ik mag naar de Olympische Spelen. Maar uh, Celine van Gerner uh, is toen naar de rechter gestapt, omdat uh, Jeffrey Wammers uh, dat ook had gedaan. En Jeffrey Wammers had gelijk gekregen van de rechter. De rechter had gezegd, uh, de procedure moet opnieuw en uh, het moet weer een open strijd worden. Dus Celine van Gerner heeft dat ook gedaan en die heeft toen ook gelijk gekregen van de rechter. En feit is wel, uh, uh, dat moet ik ook even benadrukken, hoe sneu en jammer en dramatisch het ook is voor... Uh, Yomi Marcela en Jeffrey Wammers, uh, dat zij niet gaan, maar ze hebben het ook niet uh, laten zien de afgelopen nee. maanden qua hey, prestaties. Vlado, en voor de zekerheid nog even, het is nu definitief, Marcela kan bij wijze van spreken nu een vakantie boeken terwijl de spelers er zijn. Nou, ik zou zeggen, ja, ze kan wel acht uh, dagen op vakantie. Ja, maar dit is uh, 200% definitief, ja. ja. Goed, dankjewel voor het laatste nieuws uit Turneland. Epke Zonland en Celine van Gern gaan we dus zien in Londen. Weer twee Olympiërs erbij. Zo direct zitten hier Lucella, Carrasso en de Tom van het voor de uren 4 tot en met 8. Blijf de Radio 1 Sportzomer ja. volgen. Natuurlijk via de radio, maar ook via allerlei media. We zitten op Twitter. Hekje R1 Sportzomer, dat is de, de hashtag Sportzomerradio1.nl, is het mailadres. En de site natuurlijk, Radio 1.nl, met allerlei leuke quizzen En de hele micmac rond dit programma. We gaan aftellen naar Nederland, Duitsland. Zo direct, dus eerst het nieuws van 4 uur.